Dag 37 in 2010, nog 328 dagen over, dat maakt het zaterdag 6 februari, week 5, take 5, want moest ik zeggen ook weer 9 februari, take 5 vanaf 6 uur. de Ja, ik noem het toch echt nog steeds een nieuwjaarsreceptie van ZFM, want dan bestaat ZFM 20 jaar. Uh, ja, we neigen bijna tegen de klok van 2 uur, dat betekent oh, dat we klaar gaan show. maken voor Rob Harms like en Albert Jan maar eerst nog met een stukje muziek van Gwen Savani. Hollebecker, en ik zeg tot volgende week. En veel plezier tussen 2 en 5. Ja, dan ben ik weer te snel met uh, de computer af te sluiten. En dan slaat ik gewoon mijn programma af waarmee ik muziek speel. <laughs> dat is niet zo slim voor mezelf. Maar goed, dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb eigenlijk letterlijk alles al afgesloten. Dus ik heb niks meer voor mijn neus. Maar dat duurt nog maar vijf tellen tot aan het nieuws. Dus uh, ik zeg tot volgende week. En ik zeg tot... Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5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 Het jaar was het toch, hè? 1990. Daar hebben we het over. Het jaar van de oprichting van uh, CFM. En daar zijn we al twintig jaar trots op hier in Zandvoort. Waarvan acten? En dat gaan we uiteraard vieren aanstaande dinsdag. Nou, daarover straks nog veel meer. Eerst gaan we zo dadelijk even vertellen wat we allemaal gaan doen bij Zandvoort op zaterdag. CFM voor Zandvoort en de regio. Maar eerst heet ik de cursist van harte welkom. Goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag <laughs> Hoe was het vorige week? Ja, dat was uh, hartstikke leerzaam. Het was, uh, even voor de luisteraars, het was uh, georganiseerd door de Olon. Dat is een overkoepelende organisatie die zich bezighoudt voor lokale radio. En met name lag de nadruk op het, uh, verslaggeving, het politieke verslaggeving en interviewtechnieken. Oké. Okay. Dus uh, ja, en we hadden uiteraard ook een rondleiding uh, door de... Door, door Binnenhof en uh, de, van alles achter de schermen gekeken. Maar het ging natuurlijk op die workshops uh, van uh, hoe ga je met elkaar om en uh, hoe probeer je de politici tot uitspraken te verleiden. Dus de politici hier in Salvoort zijn gewaarschuwd. Jullie hebben cursus gevolgd. Ja, <laughs> ja ik, heb, ik, een, ik heb er al een gewaarschuwd. Die is aan de beurt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, nee, hartstikke leerzaam. En uh, ja, je, twee soorten. Je hebt één-op-één interviews heb je natuurlijk. En uh, het, het, het, voor, het, het voorzitten van een debat. Nou, dat, als je niet uitkijkt, dan is dat natuurlijk binnen de keer gigantisch uit, uh, uit de klauwen. En wat ging jou het uh, beste af, Albert-Jan? Uh, uh, Eén-op-één. is dus eigenlijk dat kan je even, heb je iets meer tijd en kan je rustig uh, een gesprek voeren. Want ja, die, dat zullen we op 1 maart, geloof ik, komen, krijgen we hier ook de fractievoorzittersdebat. Wat CRM ook gaat uitzenden. Nou ja, dan weet je wat, wat, uh, hoe moeilijk het is om een debat in goede banen te leiden. Oké, okay, ik ben blij dat je er weer bent. Zandvoort op zaterdag. En uh, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? We gaan weer voetballen. Oké, okay. ja, hij... weet ze nog goed moet. <laughs> ik zou er bijna aan ton. twijfelen, hè? Nou, het was een uh, knappe lange winterstop. Ik hoorde een aantal voetballers die zeggen van nou, we gaan maar tennissen of uh, wat anders doen. Want. Uh... Ja, een paar maanden niet sporten. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Maar gelukkig vanmiddag mogen ze weer aan de, SV Zandvoort weer aan de bank tegen Monnikendam thuis. Altijd lastig. Mm -hmm. En uh, natuurlijk schakelen, schakelen we live over naar onze verslaggever Joop. Die er weer uh, de verslag van zal gaan doen. We kijken natuurlijk naar de evenementenagenda. Vaste items. We kijken naar het filmprogramma. Maar ja, de hoofdlijn is natuurlijk... Uh, 20 jaar CFM Live. 1990, daar heb, gaan we naar terug. Ik heb een jaaroverzicht van 1990 erbij gepakt. Nou, Dan kan je nagaan uh, wat er dan allemaal alweer gebeurd is. De komende drie uur gaan we daarop uh, terugblikken. Ga 1990, het oprichtingsjaar van uh, CFM. Ja, en uh, vanmorgen natuurlijk een prachtige uitzending van uh, ons uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Waar uitvoerig ook bij stil is gestaan uh, over oud-gedienden en nieuwe medewerkers. Ex-medewerkers, nieuwe voorzitters, oude voorzitters. Nee, uh, Geweldig programma vanmorgen, dus mocht u dat gemist. We Wij gaan het vanmiddag nog een keer dunnetjes overdoen. Helemaal leuk. En uh, we gaan ook nog uh, bellen met Willem van Deense, want hij staat op het circuit. Morgen, circuit. Ja, de winter. Vier uur reis, winter endurance. Daarover, in het laatste, daarover natuurlijk straks meer. En uh, we gaan hem vandaag al bellen. Uiteraard. Oh. dadelijk gaan we bellen. Helemaal goed. Vandaag zijn er ook sessies op het circuit en daar willen we natuurlijk alles van weten. En natuurlijk veel muziek hè. Dat dacht Zoals ik wel. Dat je een bent van ons. Hier is The Saints Are Coming. kijken van nou, ik ben wat rustiger uh, muziek gewend van Rob. Nou, weet je hoe dat nou komt allemaal, Ik was al vroeg mijn bedje uit vandaag. <laughs> en ja, dat een ja, ja, dat... heel hoop want ik was uh, natuurlijk bij Goedemorgen Samvoort. En het was leuk, hè? al die oude collega's Het was helemaal zien. geweldig, die oud-collega's. Gezellig gebabbeld met onder meer Rob Wij, oud-voorzitter van uh, CFM. En ja. uiteraard ook de rest. Maar helemaal dit, leuk. Wat een herrie. Wat was dit? Dit was uh, U2 en Green Day en The Saints Are Coming. Uh, Oké. Okay. Nou, 9 februari hebben we het feestje, daarover zo dadelijk veel meer. Eerst gaan we luisteren naar de nieuwe van Carol Emerald. Here is a night like this.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 I go out every night and sleep all day Since you took your love away Since you've been Thank you. In 1990 toen gebeurde allemaal de oprichting van CFM. Om precies te zijn op 9 februari 1990 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dan ook een waardige omroep. Stichting Salvoortse Omroeporganisatie was geboren. Oftewel de Zoo. Oftewel de dierentuin. Nou, dat horen we nou af en toe nog steeds op de radio. Maar goed, we hebben net naar de muziek Boulevard geluisterd. Dus daar heb je daar wat van mee kunnen krijgen van de dierentuin. Zo. De ja. nieuwtjes uit 1990. Laten we beginnen met januari. Januari 1990. Begin januari, op, op, Exact te zijn 2 januari, uh, stierf Belcampo. En dan vragen de jongeren zich af wie is Belcampo. Het was een hele bekende Nederlandse schrijver. Op 3 januari de ex-aanvoerder van uh, Panama, Miguel Noriega, geeft zich over aan de Amerikaanse troepen. Op 7 januari de toren van Pisa wordt wegens instortingsgevaar gesloten voor publiek. Op 12 januari het congres van de VS geeft goedkeuring aan een militaire operatie om Irak te verdrijven uit Kuwait. Irak bezit de Kuwait sinds 2, januari, 2 augustus 1990. Sterfdag uh, ook in die januari van de Bagwan, de uh, Rajneesh. Ik kan me herinneren dat zelfs uh, Ramse Shafi daar een volgeling van was. Dat is een goeroe die in de jaren 70 veel westerlingen aan zich wist te binden. Op 25 januari overleed Ava Gardner. Ook dan zullen de jongeren zeggen wie was dat? Dat was een hele bekende Amerikaanse actrice. En op 31 januari, ja hoor, de eerste McDonald's wordt geopend in Moskou. Oké, okay, tot zover januari 1990. En deze plaat komt ook in 1990. Stevie V is hier en de Dirty Cash.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 Oké, okay. nou ja, we hadden wel wat. We hadden Jamie Cullum op de radio. Dat wel. En please, don't stop the music. En dat doen wij zeker niet bij CFM, toch? Nee, en wij proberen natuurlijk al onze, onze verslaggever Joop aan de telefoon te krijgen. Maar Joop, leg nou even, als je ons hoort, even die telefoon neer. Ja, Wordt gevoetbald. Want, en dat uh, betekent dat we contact willen hebben Hij is natuurlijk. steeds in gesprek. Nou, wil we nog even weten wat er in februari... 1990 in februari? Ja, een belangrijke maand. Ja, op... Uh, toen. Wat gebeurde uh, er 9 februari? De vertel, het vertel, als vertel. Als eerst even <laughs> Oprichting Z ZOO Omroep. Uh, hè? 1990. Belangrijkste nieuws van februari 1990. Maar wat gebeurde er verder in februari 1990? Uh, Sean Kingston is een jamaïkaans Amerikaanse jong muziektalent. Uh, wordt geboren... Op 8 februari sterfdag van Del Shannon, een Amerikaanse rock'n'roll zanger. En op 13 februari de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie bereiken een akkoord over de vermindering van het aantal militairen in Europa. Beide landen beloven 200.000 soldaten uit Europa weg te halen. Op 14 februari de Voyager 1 zonde, neemt een foto van het hele zonnestelsel. Stelsel. Op 15 februari sterfdag van Frans Kellenhock, een Nederlandse schrijver. En op 20 februari de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Pronk, besluit dat Indonesië met de toegezegde, niet de toegezegde 27 miljoen gulden aan ontwikkelingshulp krijgt, omdat Indonesië vier politieke gevangenen zou hebben doodgeschoten. En op 28 februari, uh, de politie van Haarlem legt in IJmuiden beslag op 4000 kilo cocaïne. Het is de grootste cocaïnevangst in Europa. Het spul zat verstopt in passief vruchtensap afkomstig uit Latijns-Amerika. En dat wat betreft uh, februari 1990, de, oprichtings, uh, de oprichtingsmaand van Sier -Wem. Juist. En 9 februari uh, 2010 feestje. gaan wij dat vieren bij Take 5. En de gebak wordt net binnengebracht, dus. Uh, dat gaat helemaal goed. We maken goed komen. een feestje van vanmiddag. hit that. George Michael, oftewel uh, Wim en Wake Me Up Before You Go Go. Ook de jaren 90, hè? Ja, ook uh, 1990 of niet? Nee, niet exact. Nee, nee oké. Okay. Maar maakt niet uit hoor. Wel een lekkere plaat. 90. Toch? Ja, de negentige jaren. Vorige week hadden we hem ook in de uitzending. Hij ging een uh, actie doen uh, voor Haiti. Jari, goedemiddag. Welkom in de studio. Hallo. Welkom. Hallo. Hallo. Wat heb jij allemaal gedaan voor Haiti? Hmm, gesnowboard. Gesnowboards waar heb je dat gedaan? Mm, bij Snow Planet. Zo hé. En uh, hoe, ging, uh, hoe ging dat uh, in zijn werk? Mm, goed. Ja? Ben je vaak naar beneden gegleden? Mm, ja, veertien keer. Veertien keer. En daar heb je een hele hoop geld mee opgehaald. Mm, ja, 537 euro. 537 euro. Zo hé, helemaal goed. Zo. Heb je dat allemaal in Sonfort uh, ingezameld bij de mensen langs de deur? Mm, mm. Ja, niet bij iedereen, maar wel bij heel veel mensen. Bij heel veel mensen. Konden ze inschrijven of zo? Ja. Mm, yeah. En uh, afhankelijk van hoe vaak je, je ging? Uh... Maximaal of uh, per afdaling. Ah, Oké, okay. en wat was het per afdaling de inleg? Nou, mijn moeder had neergezet uh, 8 tot 10 keer, maar eigenlijk was ik 14 keer geweest. Zo, 14 keer. Zo wij. Nou, helemaal goed. Maar goed, dat is een heleboel centjes. Ja. Voor het goede doel, Haiti. Ja. En, wat ga je ermee doen? Een mm, drie weeshuizen geven. En hoe kom je zo op het idee om het aan die weeshuizen te geven? Mm, idee van mijn moeder. <laughs> Kijk, moeders hè. Ja, moeders. moeders, ja. Nou, jij, vond het, jij vindt het ook wel een goed, uh, goed doel. Uh, ja. Dus, en nou moet je dat geld overmaken of ga je het wegbrengen? Uh, ik wou het... E ik weet niet waar het heen moet maar hier iets met het Giro 555 of zo Ah, oké. Okay. Iets dus, met 555. En dan zit je in omschrijving voor de drie weeshuizen en de namen erbij natuurlijk. Uh, ja, maar die was ik vergeten. Nou, dat geeft niet, maar dat weet je moeder vast wel. Tuurlijk. Dus dat gaat dan naar Giro 555? Ja. En, maar vond je het ook leuk om te doen? Mm, ja. Mm -hmm. Ja, zit er een beetje een neentje bij? Het mm. was wel vermoeiend zeker, hè? Nou... Wel, hè? Beetje. Beetje vermoeiend. Viel wel mee. Maar voor ja. het goede doel had je het er wel voor over. Ja. Yeah. Nou. nou, hartstikke goed dat je dat hebt gedaan uh, voor uh, al die mensen in uh, Haiti die dat zo hard nodig hebben. Ja. Yeah. Nou, we zijn hartstikke trots op je. En uh, nou, hopen dat ik een poosje niet hoef te doen. Huh? Nee. Nee. Dat betekent dus, dat er ook geen ellende is. Uh, uh, juist. Tegelijkertijd. Dat is wel mooi. Uh, geweldig initiatief van jou. En hartstikke leuk dat je even naar de studio hebt willen komen om uh, ons dat te willen vertellen. Ja. Yeah. No. oké, okay. dankjewel. Dankjewel. Radio en Televisie voor Haiti... ...toen hoorde het al. Heel veel lokale initiatieven om geld binnen te halen... ...voor Haiti... ...daar waar ze het zo hard nodig hebben. En ook Jari uit Zalvoort heeft daaraan meegedaan. Ja, dus juist initiatief. kon hij dat fantastische resultaat aan ons... Uh, ...mededelen. ...aan ons mededelen. 537 euro heeft hij uh, binnengehaald... ...door te snowboarden voor Haiti. Uiteraard alle mensen die gegeven hebben aan Jari... Uh, voor, uh, ...voor het goede doel... ...hartelijk dank daarvoor. Er wordt weer gevoetbald, Joop. Goedemiddag. Ja, goedemiddag eindelijk hè? Jongen, jongen, jongen. Hoe lang is het geleden, Joop? Volgens mij 11 december de laatste wedstrijd geweest. Jezus. <laughs> ja, en toen begon de winterstop. En daarna hebben we nog drie of vier weken hebben we gewoon niet kunnen voetballen vanwege sneeuw en bevroren velden. En ik moet zeggen, op dit moment is het uh, veld redelijk bespeelbaar. Echt redelijk bespeelbaar. Uh, dat, uh, dat moet ook wel. Want anders kunnen we gewoon niet uh, doorgaan, natuurlijk. Op dit moment spelen we uh, tegen uh, Monnikendam. Een wedstrijd die, uh, die uh, voor Monnikendam heel belangrijk is. Maar voor Zandvoort ook. Want Zandvoort wil natuurlijk de aansluiting naar boven houden, of krijgen. Laat ik het zo zeggen. Want we staan op de achtste plaats. En Monnikendam is laatste. En die wil van die laatste plaats af. Dus het is een wedstrijd om het echt eigenlijk. En ik moet zeggen dat uh, de eerste. Uh, we zitten nu in de vijftien minuten. Dus de eerste kwartier. Uh, is Zandvoort een uh, wat sterker geweest. Niet veel sterker, maar wel wat sterker. Dat komt eigenlijk ook omdat men een paar jongens mist. Uh, de heren Kalis die zijn, uh, staan op de Lange latten. Ook uh, Bas Lema staan op de Lange latten ergens in Frankrijk. En dat, uh, dat scheelt toch wel een slok op een borrel. Dus uh, Pieter Keur, de trainer van Zandvoort, die heeft uh, wat uh, kunstgeven moeten uitvoeren, om toch uh, een respectabel elftal op, de, op, op het veld te zetten. Dat is hem redelijk gelukt. Uh, Gira Kool is erbij gekomen. Bijvoorbeeld uh, Tjeerd Aris staat erbij. En uh, uh, ja Remco Rondij is er gelukkig weer bij. En Zandvoort heeft uh, met name via Michel de Haan de spits die uh, zo uh, uh, ja, eigenlijk een, een goal's getter is gebleken de laatste paar wedstrijden. Die staat erin. Die is nu aanvoerder geworden. En die staat natuurlijk uh, in, de, in de spits. Maurice Molde staat op uh, links half. Um, Vraag me af wat hij daar te zoeken heeft, want het is, uh, hij is eigenlijk min of meer een stijf rechtse poot. Maar goed, uh, Keur, die kan het waarschijnlijk beter inschatten dan ik. En uh, die heeft hem daar neergezet. Zelfs het is nu weer in aanval. Op de rechterkant, uh, via de Haan, de Haan. Hij probeert zijn man te passeren, lukt niet. Hij gaat over de zijlijn. Uh, Michel Menjo gooit die bal in. Hij mag uh, ingooien en dat doet hij naar de Haan. Er uh, gaat een 16 meter gebied in, maakt een paar kapbewegingen. Uh, geen buitenspel, nee zeker geen buitenspel. Goede voorzit, maar een speler van uh, uh, Monnikado. Kan die bal over de achterlijn werken. Sterker nog, zelfs over de ballenvanger. Dus het gaat even duren voordat die bal genomen gaat worden. En corner van Zandvoort. We hebben gespeeld bijna 16 minuten. De stand is van 0 en Zandvoort is in avond En uiteraard komen we straks weer bij Joop van Es terug voor de wedstrijd tegen Monnikendam. We zijn zo blij dat er weer gevoetbald wordt. Ja... Ja, ik zeg waar, Albert-Jan? Dat is geen winterstop meer, dat is gewoon grote vakantie. Dat bedoel ik. Maar gelukkig weer terug op de velden van s En zo zien we natuurlijk graag. En graag horen we de muziek van Michael Bublé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 Snel over naar Ja, we tekenen de 18e minuut aan. Waar een hele mooie avond van zons wordt eindigd bij Patrick van Hoort Die keihard uithaalt en diagonaal zijn ploeg op 1-0-1.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 ...gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten... ...en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh, twintig jaar... Sane. It's not saying. It's not saying. Hebben we hebben van de week al voldoende gehad, hè, regen. Dus daar zijn wij even klaar mee. No rain again. Yo, de, de single van Blind Melon. Circuit Park Zalfort, dit update. Nou, snel over naar Willem van Desch op Circuit Park Zandvoort, Want morgen wordt daar de 4 uur race verreden, Willem. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag. ja, dat klopt. Helemaal de 4 uur race hier... De derde is alweer in de serie van het Winter Endurance Kampioenschap. Kampioenschap dat over vier races gaat. Ja, en dat zijn allemaal lange races. Hadden we begin januari, dat lijkt alweer zo lang geleden, hadden we de nieuwjaarsrace die onder, ja, echt wintersomstandigheden werd verreden. Nu is het winterse gedeelte wat minder. Alhoewel de temperatuur nog steeds aanleiding geeft om een dikke jas aan te doen. Winterkampioenschap, ja. Er zijn, zoals ik zei, nog twee uh, redenen. Dan uh, hebben we daarin uh, uiteraard uh, leiders in de kampioenschap. En uh, de leiders op dit moment, want het zijn uh, teams... Uh die eentje, die 4 uur uh, race, uh, ja, dat is uh, wat vervelend. Maar de leiders daarin dat zijn uh, Ronald, uh, van en, uh, Blegemal, uh, Ronald van der Laar en Trapastian Legemal. Ronald van der Laar, ook een uh, inwoner uh, van Zandvoort. Dus wat dat dan gaat, uh, Zandvoort in ieder geval uh, hier uh, tijdens uh, die 4 uur race. En uh, Ronald van der Laar is niet de enige Zandvoorter uh, die we aan de stas uh, gaan zien hier... Uh, dit weekend vanmiddag zijn het uh, vrije trainingen, zodat iedereen uh, ja, weer even kennis kan maken met de baan en de auto, hoe die ervoor staat. die ook kennis uh, gaan maken met de auto en hoe die, die ervoor staat, dat zijn uh, ook de zorgvolter uh, Peter Puck, uh, die rijdt samen met Peter van Stijn. Ik was nog wel uh, optimistisch met de nieuwjaarsrezen uh, dat ze mee uh, zouden doen, dat is toen niet gelukt. Maar inmiddels uh, hebben ze een uh, kruisje de auto's weer helemaal... Uh, of date. En uh, deze uh, jongens ja, die gaan ook uh, meedoen. Hé, dat is goed nieuws! En die rijden in een uh, BMW M3 en het is toch ook een van de snellere auto's. Ja, de rijden ook snelle auto's, maar onder andere de Porsche van uh, Bleefemolen. Maar die uh, BMW M3 ja, die wordt bemand door uh, Peter Purps en Peter Vink Pijn. Twee uh, uitermate goede uh, stuurmannen. En ik geloof uh, jouw co-host, die kan daar ook over oordelen dat lang de crisis is uh, Albert Jano een keer met uh, Peter Frus meegeweest in een uh, ja was dat uh, in een uh, dat klopt uh, Python, uh ja, die kan erover onderdelen dat uh, Peter toch ook wel over de nodige uh, stuurmans uh, kunt uh, beschikken. Ik vind het geweldig dat hij weer sponsors heeft gevonden om dit jaar ook weer door te kunnen gaan met racen. Want uh, het is uh, een absolute voortreffelijke racer. Maar ja, maar het, geld is altijd het probleem hè? Ja, dat is uh, altijd het uh, probleem. Het kost uh, natuurlijk uh, dat. Uh... Uh, die auto sporter, uh, nou, hij rijdt samen met Peter Pijn. Nou, dat zijn twee... Uh doorgewinterde rijders, helemaal gek uh, van achterwielendrijvers, voorwielendrijvers. Uh, willen ze eigenlijk uh, niks van weten. Nou ja, de BMW is een achterwielendrijver. Ja, ja dus wat ze het liefst hebben is natuurlijk een natte baan en zo. En, uh, en, uh, is het is dus wat een feest pijn of niet. beter in dat geweld. Ik het op na, nou, het gaat regenen. Nou lijkt het erop dat het morgen niet gaat regenen, maar de auto waar ze over beschikken en hun stuurman moeten moet ze toch uh, zeker een kans geven, ja... Op uh, top 5 uh, klassering morgen in deze vier uur 7. alles heel blijft. Dat alles heel blijft, ja. Dat zit er wel in ons. Uh, ja, mede dankzij de sponsor. En een van de sponsoren die uh, beschikt over een uh, hele goede rollenbank. Waar ze uh, alles hebben kunnen optimaliseren aan die BMW. Uh, ja, het begikt dus, uh, vol te vertrouwen voor de race van morgen. Dan had we het al over de leidingkampioenschap. Uh, afkomstig uit voor Ronald van de Laar. Nou, uh, dit weekend maakt het... Uh, de buurt voor zijn zoon, Dennis van der Laar, ik denk die ons 15, 16, die gaat komend doen in de Suzuki Swift te rijden. En die weekend ook mee tijdens die huurteis, niet in de SWIFT, maar met een BWA 30 en uit een samen met niemand minder uh, als jaar Laren. Dus uh, ja, een mooi debuut. De... Dus uh, de jeugd wordt gekoppeld aan een stuk routine? Ja, een mooi debuut voor deze zandvoortjongelingen. Oh. Die ik ook nu op de baan zie, dat is in de uh, Reddacol. Uh, dat is uh, de nieuwe klasse die dit uh, misschien geïntroduceerd gaat worden. En die uh, zullen waarschijnlijk ook uh, vier uur zijn gaan vreedzaamheden. Ook uh, afkomstig uit Frankfurt, uh, Denk van Dongen. En die doet dat uh, samen met Marijn van Kalmhout. Dus ja, zoals ik al zeg, uh, Frankfurt is uh, uitermate uh, vertegenwoordigd. Ook hier in uh, deze. Uh, Oké, okay. deze... zo zien we het heel graag, uh, Willem. Ja. Uh, klopt het.